Opnieuw vallen er treinen uit door personeelsgebruik bij spoorbeheerder ProRail. Een verkeersleider heeft zich ziek gemeld en er kon geen vervanging worden geregeld. Vannacht en in de vroege ochtend rijden er daardoor geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, tussen Utrecht en Rhenen en tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Zuid. Om 7 uur ochtends wordt de dienstregeling hervat. Woensdag vielen er ook al treinen uit door het personeelstekort bij de verkeersleiding. ProRail noemt dat ontzettend vervelend. President Biden probeert ongevaccineerde Amerikanen alsnog zover te krijgen dat ze een prik gaan halen. Hij vraagt de lokale autoriteiten om daarvoor als beloning 100 dollar per gevaccineerde beschikbaar te stellen. De stad New York doet dat al. Verder kondigde Biden strenge regels aan voor ongevaccineerde overheidsmedewerkers. Zij moeten op hun werk verplicht een mondkapje dragen en ze moeten zich regelmatig laten testen. Biden wil dat zulke regels ook gaan gelden in het bedrijfsleven. Het aantal coronabesmettingen in de VS loopt de laatste tijd flink op. Vooral de zuidelijke staten zijn kwetsbaar omdat de vaccinatiebereidheid daar lager is.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 Yeah.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 FM, CFM zal volgen. FM 106.9 FM. Niet zo. for Hey, no. Only getting older by the day yeah, Only getting older Does it even matter anyway? Yeah, Focus on the with the pain Only getting older by the day yeah, Only getting older mind, oh, Catch me every night Catch me Get this touch that I can't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 and clear my mind, boy. but it's hard to find the space I need to come.